Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De douane in de havens van Rotterdam en Vlissingen... krijgt semi-automatische wapens. Dat heeft het demissionaire kabinet besloten... vanwege de toename van geweld en de grotere dreiging van criminelen. Er worden steeds grotere partijen drugs in beslag genomen. En dat is nog maar het topje van de ijsberg, zegt deze agent. We hebben eigenlijk niet de illusie dat de kilo's die wij pakken, dat, dat het dat is. Dus er zullen er ook kilo's doorgaan. Door samen uh, de krachten te bundelen, hopen we... Ook ook zoveel mogelijk van de markt te halen. Ja, de douanemedewerkers krijgen de wapens om zich te beschermen... bij het transporteren van ladingen drugs naar de plek waar ze vernietigd worden. Er zijn minder doden gevallen bij de aanslagen van Hamas op Israël... dan tot nu toe werd gedacht. Israël heeft het dodental van de op aanval op 7 oktober bijgesteld... van 1400 naar ongeveer 1200... Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er inmiddels veel meer lichamen geïdentificeerd zijn. Van sommigen werd eerst gedacht dat het slachtoffers waren, maar dat lijken nu aanslagplegers te zijn. De provincie Limburg wil een onderzoek naar de mogelijke gezondheidsschade vanwege een industrieterrein in de buurt van Sittard... Verschillende politieke partijen zijn bang dat de stoffen die worden uitgestoten slecht zijn voor de gezondheid van omwonenden en werknemers. En Tegen vier bedrijven op het terrein lopen al rechtszaken. Een vrouw uit Frankrijk heeft zich helemaal laten gaan tijdens een weekendje in Plopsaland. Afgelopen mei was ze met haar kinderen in dat pretpark in De Pannen en ze heeft bijna 80 spullen gestolen uit het park. De vrouw liep met grote plastic tassen rond. Daar zat vooral speelgoed in ter waarde van bijna 750 euro. Ze viel uiteindelijk door de mand toen ze ook nog haar speltjes wilde stelen. Vandaag moest ze voor de rechter komen voor de diefstal. Maar ze kwam niet opdagen en nu loopt ze de kans op een half jaar celstraf. Het weer vanavond vooral in Zeeland regen. In de rest van het land meestal droog. Morgen gaat de regen van Tessel naar Limburg. Tussendoor is er wat zon en het wordt zo'n 10 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu het weekend in.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 Die dromen ons ontnomen, al lang vervlogen in de nacht. Is er nog een eigenheid, o, is er slechts de slechtste eenzaamheid, ach ja, we slapen zacht opnieuw beginnen.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 That would shine like a lot for you The perception that would lead to the attitude of self-loving and knowing that I want to do